I'm brewing a nice cup of tea. In your kind company. Cheerio, everyone. Like a nice cup of tea in the morning. What mm. to start the day, you see. Yes, sir. At the top but eleven. Well, my idea of happiness in the night. Of koffie of coffee. I like a nice koffie Vergeet de artiesten met mijn drinken, man Alles staat gereed Op de plaatsen, klaar We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen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 trekken weer en zingen En de poterbloentjes bloeien En de zon ziet op ons neer En bekende koeltjes loeien Kijk, daar heb je Jan weer, En wij wandelen door weer Een wind en warme zonrescheid Door hei en klei en zand Als het leven op het land begint, is onze stad te klein. En wij wandelen door weer en wind en warme zonneschijn. Ergens aan een lijntje in de zon de lijn lingerie te zweven. En de wind speelt met de pantalon en bevalt nu weer een even. En geen duffe bioskopen lokken ons meer naar de stad. En we lopen zonder te lopen en we fluiten weer eens wat. Toe. En wij wandelen door weer en wind en warme zonneschijn. Door hei en klei en zand en grind en waar geen wegen zijn.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 Als het leven op het land begint, is onze stad te klein. En we wandelen door weer en wind en warme zonneschijn. features are above, and so I must try something new. I've been sitting up the whole night long, writing a song all about you. I don't care if it's a big success, as long as it will change your no to yes. Feel in my heart dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl fijn dat u allemaal weer luistert bedankt voor de leuke reacties die je krijgt via Facebook en via vergetenartiesten@gmail.com we hebben kunnen luisteren naar Kees Pruis en die ging wandelen door wind en wind daarna Ruby Valley en Escape Kennedy Cut Yankees met My Song we gaan nu naar Eddy Christiani en Donaria en daarna Harry Wallig met Mens durft te leven Vergeten Artiesten Elke donderdag weer een nieuwe uitzending op www.vergetenartisten.nl. Een lust voor het oor. Op een van mijn reizen door het Spaanse land zag ik Donaria, donker en charmant. Ik sprak tot haar mijn schone wilde mijne zijn. Ik dans met jou en samba en drink Spaanse wijn. Mooie sindjouwita, Donaria mij, ik wil je caballero, je torero zijn. Zing voor mij een liedje, dans me nog wat voor. Dan word ik geloof me. Je trouwe Pictador. Ai ja, ja, a ja. Ai ja, ay. Ai Toen sprak Ria, vol gevoel en zacht. Leidt ze Castorero, heb je moed en kracht, nou dood in de arena.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 maar toen ik de stier zag, wist ik het secuur Ik pakte vlug mijn giezen, zei donna ria mij Die grote stier caramba, moest een maat kleiner zijn <tied> <tied> <tied> Mooie signorita, donna ria mij Ik wil je caballero, je torero zijn Zing voor mij een liedje, dans me nog wat voor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 Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk, hè, die oude muziek. Je kom maar heel voor, maar een enkele keer. En al te strak onderdeel, je niet meer. En leer. Altijd hebben en een mijn en friend. En die neef, o, of dat nou de weer bent. En dat je zout voor het en de De falen de kleur van je stad, de vorm van je hoofd, en de slid van je jas, en van je leven. De bezende de waren langs de boek aan, en roepen oog, oh, oh, als oh. je even blijft van. The, the keys and your dukem, the keys and your berg And dukem and through for you and a jerk And touch in the arm and the And the the The, mantle, the brave, and your de geven je raad en de roepen in koor, doel, hoe moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is de min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eten moet doen. En je wordt genegeerd, als het andere wil doen. Als ik niet weet, dat is het leven. Maar het leven. Het leven is eerder. Het leven is mooi, Maar die huid in de lucht. En kruip niet in een kooi, dan zerf de leven. Je pop in de hoofd, je neid in de wind, en lacht van je laar voor een andere vent. Een hart vol comfort, een verliezing geboord. Maar wie op je vier komt de weeg een voor. What you do, come to me, come your and My breakfast in bed before But you won't have it there anymore <laughs> This is the Army, Mr. In the Army We like a barracks nice and clean This is the Army I had a housemaid to clean my floor But she won't help you out anymore The bugler's a the man, they're in the army and not in a band. This is the army, Mr. This is the army, you and your baby went to town. This is the army, she had you worried, but this is war, and she won't worry you any. heb Ik dat eerder gehoord. Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw heeft opgenomen. Dus, waar heb ik dat eerder gehoord? We gaan naar Lillian en Harvey en uh, Heinz Roeman met Las mich einmal dein Carmen sein. Dat is het origineel. En uh, Kees Pruis heeft het anders gezongen. Wil je mijn Carmen zijn? Waar heb ik dat eerder gehoord? De torero van Granada. Sehen Sie, das ist so einer von der dritten Sorte. Der? Etwas gewöhnlicher Typ, aber der hat was. Sie haben es leider nicht, Herr Siri. Ich war auf den einen unter allen, der sich richtig wie ein Mann benimmt. Mir hat keiner noch bis heute gefallen, doch ich ahne es, er kommt bestimmt. Viel... Kann wirklich nicht an ihnen dran sein, denn sie hören mir zu artig zu. Hup. Wenn ich einen lieb, muss es ein Mann sein, nur ein Mann drückt mich aus meiner Hut. Lass mich, lass mich einmal deine Kamen sein, nur einen Tag, nur eine Stunde. Lass mich, lass mich mal hinein. Einmal rein, komm sein und küss mich, küss mich, mal auf Spanisch. Hule. Leider, da kämpfe ich nicht gern mit Stieren, doch für Sie fange ich noch heute an. Man muss solche Sachen sich notieren, die man später gut gebrauchen kann. Jetzt kann ich es vor Gericht beschwören, Dimothee hat seinen Scheidungsgrund. Gnädige nee, Frau, Sie müssen mich erhören, ja denn sonst weine ich mir die Augen wund. Lass mich, lass mich einmal dein Torero sein, für einen Tag, für eine Stunde. Lass mich, lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund, an deinem Mund. Gern will, ich will, wie Kaiser Nero sein, für einen Blick, für ein Erfahren. Nur lass mich, lass mich einmal dein Zorero sein und küss mich, küss mich mal als Karm. Oi oh, yeah. je kijk, kijk, kijk, kijk, maar gezegd. Je kijk, je aan recht aan een kijk, door. Daarom heb ik een veld gehuurd en ook een ik kijk, Daar heb ik kijk, wat kijk, voor. Nou zal ik je tonen welke ik had hem en zorg dat die stier gauw naar het stierenhemeltje vooruit. Wil jij, wil jij, te in in mijn karmen zijn? Jij bent de vrouw waarvoor ik zal vechten. Wil jij, wil jij, eenmaal in mijn armen zijn? Ik zal dan zijn strijd voerig besletten. Als ik overwin, groot zal mijn charme zijn. Als ik als geld... Diep voor mijn lieve kruiden wil jij, wil jij, slechts eenmaal mijn karmen zijn. Ik prik dan in den vier zijn big <lacht> <tied> Kom voorzichtig op het plantje over het slootje, kijk daar staat die Ah, uh, Nog eens die rustig dat zul je zien, waar is dat wild verscheuren dier. Waar is nou mijn sfeer, ik heb geen rust meer nu mijn bloed te woest aan het kolken is. Wat? daar komt de boer nog even, moet ik wachten tot dat beest van Molken is.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 Wil jij, wil jij, zet eenmaal al mijn karmen zijn. Ik prik dan in den vier zijn bieten. <lacht> Rantisalo, kapot de mannenloch, dat is van. <lacht> Voor, waar heb ik dat eerder gehoord, hoorde u twee nummers van Bert Ambrose en zijn orchestra Hyde Seek uit 1936 en Horst Hyde met This is the Army, Mr. Jones. We gaan nu naar Kees Pruis met uh, The Chestnut Tree, een aardig ramen voontje, en eet nooit rode kool op maandag. vergeten artiesten op www.vergetenartiesten.nl Ik ben nu verloofd met Josephine, we trouwen het volgend jaar misschien. Wij zijn door de nieuwste dansvereen en in chestnutdans getraind. Klik zo'n enig bij mijn schat, nou heb ik geluk gehad. Ben met haar in zuivere harmonie, dan dank ik aan de chestnut op. Alle feesten voor de merlietom en muts. Nu roepen allen flink stampend luid de chestnuts. Dans je ook maar eens de chestnut tree. Hou je steeds die melodie in je kop en ook nog in je knie. Altijd maar de chestnut tree. Als ik Josephine zie, dansen wij de Chesnut Iedere keer een schokje nee knie, dat wordt bij de Chesnut Ook al gaan de zaken nog zo slecht, ik heb me dapper toegelegd op de dans die ik het liefste zie en dat is de Chesnut Op alle feesten voor de Merlinton en Muts. Nu Flink stampend luide chestnuts. Dans je ook maar eens de chestnut free. Hou je steeds die melodie in je kop en ook nog in je knie. Altijd maar de chestnut free. Drink je lekker warme koffie terwijl je luistert naar een Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heb je de liefde geen succes? Neem van mij een wijze les. Probeer het met muziek. Koop een mooie grammofoon, mooi van klank en rijm van toon. En uitslag is uniek. Kies met zorg je platen dan, overal neem je er eentje van. En je wordt een felbegeerde man. Want met zo'n aardig handig grammofoontje. Heb je succes bij iedere vrouw Lukt de treur maar ze niet Draai je ze lied O, oh, de smaak herken je gauw Ja, met zo'n aardig handig grammofoontje Ben je een graag geziene vent En je kiest je bruid heel zorgvuldig uit Als je maar eerst haar platen voorkeur kent Neem maar raad als wijze man, ik heb er ondervinding van vrijen, dat is wel fijn. Maar voor de staat geldt mijn speciale raad, moet het vrouwtje degelijk zijn. Luister goed wat ik je zeg, het gramofoontje wijst de weg, neem maar raad, want anders heb je pech. Want met zo'n aardig handig gramofoontje, heb je succes bij iedere vrouw. Lukt een treur, maar ze niet draaien liefde, ze lief. oh de smaak herken je gauw. Ja, met zo'n aardig, handig gramofoontje ben je een graag fan. En je kiest je bruid heel zorgvuldig uit, als je maar eerst haar platen voorkeur kent. Ja, met zo'n aardig handig gramofoontje ben je een graag geziene event. En je kiest je bruid heel zorgvuldig uit, als je maar eerst haar platen voor keur rond Laat kom niet maandag bij zijn vrouwen vliegen, ze gaan zijn graad. We zitten met, met de pikken vroeger, ja, papa, maar dat bleek. Hij zakte een pot met rode kool toen hij op tafel keek. Hij sleept afgezeten als de rode rommel weg. Eet maandag pas je rode kool, maar goed, wat ik je Hij nooit rode kool op een maandag. Daar komt er die Blikt hem in, neemt mij in toch aan. Wie op maandag rode kolen zo, krijgt de poten en pannen naar de hoofd. Eet nooit rode kolen op maandag, daar komt er in die ja, dat kan jaren, Fra papper werkte, zat de naam, de onze Die goal die tijd je vreesde, velt in anders krijg je niks. Ja, papper sloeg de verst op tafel, brombel, loeterkop. Ik mocht een rouwe goal en oude je bekken beklagen op. Maar voor die wat kon doen, nam zei de pannen dood, dat daar. Die duizenden om op jouw kop, de liep vindt de paard. Rode kolen op maandag, daar komt ruzie van. Rode kool, daar zit de bliksem in, neem mij de raad toch aan. Wie op maandag rode kolen stooft, krijgt de potten en panen naar z'n hoofd. Eet nooit rode de rode kolen op een mandag, daar komt er u de Ruurzees aan. De jas, de djerre, met de blande, blande, blair. De werd volmaakt, de buren kwamen ja, er aan te pas. Jan Papper vroeg aan puin in huis, al was er vreedbaar was. Van Papper hielp van Dapper en ze zei, dat ken ik ook. Ze vroeg nog steeds bagages in, zijn hebt met vette pook. En toen de ruzie was gedaan, zo'n Jan loopt nog ernaast, die tijd voor het in één zeggen, maar dat ik je vrouw. Ik nooit rode kool op een daar komt de ruzie maar. Rooie kool, de de bliksem in, neem mijn raad. We gaan naar Ome Manus van uh, Albert Bolward 1920. Maar voordat ik u dat gaat laten horen, ga ik u uh, even vertellen dat er een kleine restauratie aan dit uh, nummer is gebeurd door mijzelf. U hoort eerst een heel klein stukje waar het niet gerestaureerd is en daarna... Is die iets beter van geluid en gerestaureerd? Ga u luisteren naar Albert Bol met Ome Manus, ik ben vannacht op jou geweest naar een oude bruiloft. mee. Ik heb genoten wat ik kan. Ik heb me best geamuseerd en mijn keeltje goed gesmeerd. Ik ben er nog alles in die van. Ben vannacht op jou geweest naar een oude bruiloftweek. Heb genoten wat ik kan. Het me best geamuseerd en mijn keeltje hoest het meer. Ben er nog alles in die van. Eerst doen familie familiekaart op een rijtje naar elkaar. het op voor om me manen in zijn bruis. Dacht toen ik ze zo zag staan en ik keek hem even aan. Van hoe hou je het bij die volle jaren uit? Weet je wel mijn goede beste brave man, dat je daar een ongeluk van krijgen kan. O, oh, mamanus, o, oh, mamanus, waarom kijk je zo nerveus? O, oh, mamanus, o, oh, mamanus, met je limon naar de neus. als een keizer zonder kroon, dat die onze gouden troon, in zijn ogen blanken, tran. Hij nam toch woord, voort. Hij bedankte onze voor de eer hem aan. Bedaan. Ik heb met niks bij je pen, binnen hoekje neergezet. Als ze pastig waren er in overbroeding. Wat ze leunen er in de bruid, drinken jullie nog eens uit. Want die gaat weet beter dan die wezen moet. Vijftig jaren lieve mensen, het is geen dag. Als ik zo bereikte, het heb ik zeggen, man. O, oh, mijn manen, oh o, mijn manen, waarom kijk jij zo nerveus? O mijn man, o mijn man, met je limon naar de neus. met francoren in mijn bol, leeg en het legen ring het vol tot vanmorgen mooie zeven uur. Toen kreeg het gezelschap af en de ze zakte langzaam af. Met een haring in het tuur, nog een heid wat in de meid en een grote hofpartij, want er is een tijd van komen en van gaan vader heeft je mond een zoen en ik heb een bank gezoen. Want met mij kan je verrucht dat je aan. We bedanken voor het vinkelijk onhaal. En we zonden toen nog eenmaal allemaal allemaal. O oh, man, oh mijn man, waarom krijg jij zo nerveus? ...om een liedje te zingen, maar u voelt wel dat dat gaat op straat heel moeilijk. Maar nu wil ik speciaal voor Nederland in klank en beeld een liedje zingen. Het is heel moeilijk voor mij uit mijn uitgebreid repertoire een liedje te nemen. Op het ogenblik is het alles over de maleizen Dan kan ik een liedje zingen over de maleizen bijvoorbeeld van... Spreek me niet over de Het heeft mij maar met mayonaise. Heb je geen gouden standaardzoenen? Zijn dikwijls meer wat hier in de levenspolonaise? Spreek me niet over de malaise. Geef mij mijn kleep met mayonaise. Laat je bezwaren varen, want over honderd jaren dan is U I punt uit. Boom. Maar dan heb ik ook een liedje en dat vind ik juist in deze zo op zijn plaats getiteld. Verloven nood, je vaderland. Wanneer Jolland hebt verlaten, dan denk je er met weemoed aan. Hoeveel kinderen in de tropen, die hunkeren om terug te gaan. Ja, zij beneden al degenen, geen aan de verre overkant. Die mogen leven, mogen sterven in het lieve oude vaderland verlogen nooit je kleine Holland wat over ons gebeuren mag de plek waar je vanuit je wiegje het eerst de blauwe hemel zag waar je op moeders knieën speelde waar je lieve Beelden. ...en nooit in je vaderland. Je hoorde Willy Derby met Spreek me niet over de Malaise... ...en verloog het nooit je vaderland uit 1931. We gaan naar Ben Zelf in en Happy Days and Lonely Nights... ...en uh, Ape Liman en His California Orchestra... ...met Give me all your affection, honey. Hier bij Vergeten Artiesten via Soundcloud, Facebook en natuurlijk Google+. Plus. Maar dan moet u wel even uw eigen aanmelden als vriend. Ga ook eens aan de website www.vergetenartiesten.nl Of heeft u een vraag of u wil een liedje horen, vergetenartiesten.gmail.com Guarda, Blanca to se Dalmen, affection's honey, just a little kiss or two, just a recollection, honey, that I belong to you, when I get that lonesome feeling, and I'm sad and blue, I need some affection, honey, from no one else but you. Thank you. Danst er een deuntje en ik blijf even staan. Waar komt toch dat aardige deuntje wel zo ineens vandaan? Het speelt in de bomen, dartelt in de wind. Het is niet te tonen, wordt al gauw een vriend. De straten zweeft er een deuntje, is of een zonnestraal. Het woord dringt met dat aardige deuntje, dan in het kleinst portaal. Draagt een er een deuntje Het klinkt voor groot en klein Oh, wat kan zo'n eenvoudig deuntje Al gauw onmisbaar zijn Het klopt op de ruiten Vraagt, laat mij erin Ik kan het zo fluiten Het stemt me goed gezind Langs de straten zweeft er een deuntje, het volgt mij overal. En ik hoop dat dit aardige deuntje steeds mijn vriend blijven zal. Jan Walter met het straatdeuntje. Dit was het laatste liedje van deze week. Ik ga het afscheid van u nemen. Graag tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u weer aan te treffen bij de internetradio of via de computer natuurlijk. En dan lekker te luisteren naar vergeten artiesten. Waar de wereld ook op welk medium dan ook. Facebook, Google Twitter en natuurlijk SoundCloud en natuurlijk via de website www.vergetenartiesten.nl. Vragen via vergetenartiesten@gmail.com. Graag tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren. Laat de oude muziek niet vergeten worden. Deel dit programma met uw vrienden en kennissen die ook van oude muziek houden. Zodat ze weer een heel leuk weekend of een hele leuke dag hebben. Duizend oren horen z'n het sympathieke nacht.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 Wel te rusten. Wel te rusten, goeden. Daarvoor gaat nu sluiten, haar dag is volbracht. Goede nacht en bel te rusten. Luisteraars slapen nu, goede nacht en wel Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avond gaat nu sluiten.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 De aap is los, de aap is los, was in blijdorp, echt een zootje, Maar de oppas schoot discreet, het dier een in zijn reet. De aap was los, de aap was los, maar nu zit hij dus weer netjes in zijn kootje De gorilla nam de been en bracht blijdorp in paniek. Hij verdween daar in de bosjes, met een juffrouw uit het publiek. Ook zo'n aap wil variatie, ook zo'n aap wil avontuur. Steeds diezelfde aap binnen, gaat vervelen op de duur. De aap is los, de aap is los Was in Blijdorp echt een zootje Maar de oppas schoot discreet Het pijltje in zijn reet De aap was los, de aap was los Maar nou zit die dus weer netjes in zijn kootje De gorilla nam de benen hij ging naar het restaurant. Nou is niet dat dierenvoeder. King Kong Chateaubriand. Appelmoes, amandelpudding. Ook zo'n aap heeft wel een strek. Wat steeds maar apenootjes. Ging die aap over zijn nek. De aap is los, het was in Blijdorp, echt een zoetje. Maar de oppas schoot discreet het dier een in zijn reet. De aap was los, de aap was los, maar nou zit hij dus weer netjes in zijn kootje. Wolf, Wolfowitz, trok aan zijn stelt en schaap Tony Blair. Gaat met pensioen, en de leeuw van onze postbank gaat het met oranje doen. De aap komt uit de mouwen en dartelt in het fluite kruid. Genau ook aan die is een wollig dagje uit. Vastloos. Maar nog zit hij dus weer netjes in zijn koortje. Hij is weer in de avond gelogeerd, zo gezegd. Nou, netjes in zijn koortje. En, en netjes, netjes. En niet jij me, jongens, niet jij Neem vooral verhaal op Dan worden we niet meer